Ga naar VertrekNL.nl VertrekNL, het Glossy Magazine over wonen en werken in het buitenland. Wil jij deze winter naast skiën ook rodelen of pistenboeren rijden? Kom dan naar Montafon in Vooralberg. Kijk op austriaan.info Oostenrijk, je doel bereikt. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is bijna 4 over 9. De Heineken film gaat vanavond in première. Maar of hij ook in de bioscoop komt, dat is nog onzeker. Want Holleder uh, vecht het aan. Dat hoor je van de week hoe dat afloopt. Uh, maar vanavond uh, wel op de rode loper. Wij hebben een paar quote daarvan en je hoort in ieder geval alvast een recensie. Epke Zonderland dan, die wist zich dit weekend niet te plaatsen voor de Olympische Spelen. En uh, over die teleurstelling praat ik met hem. En natuurlijk doe ik dat samen met Erben Winnemers. En Nathalie Wrighten die is correspondent in Kabul en dat is best zwaar. Als je door Afghanistan heen loopt of, of door Kabul heen loopt, dan vind je heel veel teneergeslagen depressieve mensen. Dat klopt, daarom, daarom moet ik er af en toe even uit, omdat ik het anders zelf ook niet volhoud. Carle Branssen zit een beetje doorheen te... <laughs> ja, dat was te horen, Zou <laughs> Zometeen het uh, verhaal van de uh, autojournalist Carle Branssen... over die crash uh, die gisteren was. Tenminste naar aanleiding daarvan. Maar eerst... Today's topics. Ja, staat er gelukkig niet doorheen te babbelen. Lieke Veld, ik ga nu pas ballen. De nummer 5 vandaag, dat is uh, nieuws uit Amsterdam. Want bij een fouilleeractie werd een man aangehouden... die of een hele grote Japanse familie heeft... of gewoon hartstikke illegale handel drijft. We hebben duizend mensen en 32 voertuigen gecontroleerd... en in één van de voertuigen werden 88 boksbeugels en 102 samuraiswaarden aangetroffen. Ja, wat moet je in godsnaam met 102 samuraiswaarden in je kofferbak? Leg dat maar eens uit. Nou, hij heeft er een uitleg bij gegeven die uh, in ieder geval voor ons heel duidelijk uh, was... Maar ja, het is natuurlijk zeer ongepast om, uh, om dit soort uh, spullen bij je te hebben, zeker als je uh, de stad ingaat. De man die bleek een handelaar te zijn en de samuraiswaarden en boksbeugels moesten ergens bij een winkel bezorgd worden. Nou, dat gaat nu helaas niet meer lukken. Ja, die zijn in beslag genomen en uh, ja, die zullen dan uh, mogelijk op last van een uh, officier van justitie vernietigd gaan worden. Nummer 4, het leven van Vincent van Gogh dat liep heel traagjes af, want hij schoot zichzelf in zijn buik en stierf op 29 juli aan inwendige bloedingen. Tenminste dat was wat iedereen tot vandaag eigenlijk dacht. Wat we weten van die fatale dag 27 juli 1890 is dat Vincent ging schilderen in een korenveldje daarbij over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 Maar er is vandaag een nieuwe biografie uitgekomen van Vincent van Gogh... en daarin wordt gezegd dat deze theorie niet klopt. Nou, de schrijvers zijn naar dat korenveld gegaan... en hebben gemeten hoe groot de afstand is, wat voor hindernissen... en zij zeggen van ja, het is eigenlijk onmogelijk voor iemand... die in de buik is getroffen, zo zwaar gewond is geraakt... dat hij nog anderhalve kilometer kon afleggen... door toch nog onherbergzaam gebied. En dus zeggen ze, het is waarschijnlijk niet daar gebeurd. In het boek staat dat hij is neergeschoten door een jongen uit Parijs... waarmee hij altijd al een beetje ruzie had... Het feit is dat er voortdurend geruchten zijn geweest... dat een van de jongens betrokken zou zijn bij een ongeluk met Vincent van Gogh. Nou, die geruchten, daar zijn deze twee schrijvers naar op zoek gegaan. En zo hebben ze geconcludeerd dat dit wel eens de juiste lezing zou kunnen zijn. Ja, alleen het Van Gogh-museum in Amsterdam die gelooft de nieuwe theorie niet. En het past ook eigenlijk veel meer bij een groot artiest als Vincent van Gogh... om zo mooi, dramatisch een einde aan je eigen leven te maken. Nou, ik vind per ongeluk vermoord worden ook knap tragisch. Ik denk dat het, uh, het verhaal van zelfmoord paste in het totaalbeeld. Maar dat we dat beeld best een beetje kunnen aanpassen... mocht het niet zo zijn. En dat doet niks af aan de waarde van Vincent van Gogh. Nummer drie dan. Let's make things better. Dat uh, zal de kerstverse topman van Philips gedacht hebben. toen hij aankondigde dat er 4500 banen zullen verdwijnen. Uh, nieuwe wezens vegen schoon. Uh, nieuwe ogen dwingen beter dan de ogen die, aan wie het bedrijf al uh, jarenlang gewend is. Koud drie maanden aan het roer.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 Dus uh, nu is het tijd om een, uh, een beslissing te nemen. Het komt dus allemaal door de eurocrisis die maar niet opgelost wordt. Maar ja, daar koop je als werknemer van Philips natuurlijk niks voor. Vakbond De Unie die snapt er niks van. Ze willen toch groeien? Uh, dat is natuurlijk hun motto. Alleen met zo'n grote klap sanering in het personeelsbestand... Uh, dan uh, is de vraag van hoe kom je hier bovenop? Uh, want uh, je kunt met, een, met gemotiveerd personeel... Uh, meer verkopen, dus meer producten op de markt zetten. Het heeft volgens hem ook niks te maken met de eurocrisis... want Philips die ontslaat blijkbaar regelmatig een groot deel van zijn mensen... en dat lost volgens de vakbond niks op. Ook uh, toen met de economie beter ging, uh, ging Philips door met sanering. En nu gaat het iets minder, Gaan ze nog steeds door uh, met de sanering. En wanneer houdt het een keer op? Nummer twee, de Nederlanders die zijn niet alleen goed in voetbal en schaatsen. We kunnen namelijk ook heel goed honkballen. Dit weekend stond het Nederlands team in de finale tegen Cuba. Die hebben de titel 25 keer gewonnen. Dus de coach die geeft nog even een pep talk van tevoren. So you've done something pretty special. Now you get to write the ending to this story. Alright? You get to decide. Oké? Okay? Remember what luck is guys. It's preparation meet opportunity. Right? You guys prepared? Yeah. You guys ready? Yeah. The opportunity. Go ahead. Nou, Hij praat wel Amerikaans, maar het is uh, de coach van het Nederlands team die je net uh, hoorde. En uh, het Nederlands team die heeft het waargemaakt en is voor het eerst in de geschiedenis wereldkampioen geworden. Een bijzonder feestje dus. Nou, we zitten hier eigenlijk nog iets te drinken met nog een paar teammaat. Uh, en je moet het erover uh, blijven hebben, anders, anders ja, drinken die er door eigenlijk. Dus uh, we hebben het constant erover om, het beetje, om er maar een beetje aan te wennen eigenlijk. Morgen komt de helft van het team terug, maar de officiële huldiging die wordt nog even uitgesteld. En toch doet de Nederlandse honkbalbond even een oproepje, zodat er zoveel mogelijk fans de spelers op komen wachten. Ja, ik, ik hoop dat het een gekke huis wordt. Ik hoop dat er heel veel honkbalfans sowieso komen naar Schiphol om uh, de wereldkampioenen toe te juichen. Dinsenochtend, 8 uur 20, het is herfstvakantie, kom laten we met z'n allen daar naartoe gaan om ze verwelkomen, want ik vind dat ze dat wel verdiend hebben. Ja, morgen eh, verdiend is het zeker, maar ze zei het heel snel. Dus ik herhaal het nog even. Het is namelijk om 8 uur 20. Dan komen ze aan s ochtends. Ik denk niet dat ik er zelf bij ben, dus daarom via deze weg heel erg gefeliciteerd. Oh, here we go. Oh, multiple cars involved. Oh my. Het looks like Dan Weldon may be involved in it. Ja, dat was even een overgang naar iets tragischer sportnieuws. Namelijk over de autocoureur Dan Weldon. Hij knalt uh, tijdens dit ongeluk wat je net hoorde met zijn cockpit tegen de hekken. En dat wordt hem fataal. IndyCar is very sad to announce that Dan Weldon has passed away from unsurvivable injury. Our, our thoughts and prayers are with his family today verschrikkelijk ongeluk waar elke coureur bang voor is. Robert Doornbos die heeft drie jaar met Dan Welden gereden. En die is net als al zijn andere collega's in diepe rouw. Het gaat ongelooflijk hard. Je rijdt 220 mijl gemiddeld. Dus je rijdt ongeveer 340, 350 gemiddeld. Ja, als jij aankomt rijden, je doet per seconde de lengte van een voetbalveld. Dus als je een beslissing moet nemen, links of rechts... en je ziet alleen maar en vuur wat hij dan zag... dat had gewoon geen keuze en wordt gelanceerd... En, uh, in en dat is net een soort uh, Razor blade. Die, die snijdt van heel die auto open. En, en Dan, dus ook in dit geval. Voor heel de autosport wel een groot verlies. Dat waren toen deze topics. En woensdag zijn er dan weer nieuwe, want uh, morgen is er voetbal. Lieke, dankjewel. Ja, gaan we even door op uh, die Britse coureur, dus Dan Weldon, die is omgekomen. Um, naar aanleiding van de actualiteit duiken we altijd de geschiedenisboeken in en doen we nu met de uh, autojournalist Carlo Bransen. Carlo, goedenavond. Goedenavond. Heb je man. het gezien trouwens, die crash? Ja, ja, ja, ja. Ja, waanzinnig. Het, ja, waanzinnig. Ja. Maar het gaat er ook zo verschrikkelijk hard. Hè? De Indycars, het is een beetje de Amerikaanse Grand Prix. Zeg maar. Of Amerikaanse Formule 1. Ja. Maar het is eigenlijk alleen maar rondjes rijden. Op een oval eigenlijk. Een oval circuit. Dus ja, als je dat een beetje goed doet, dan rij je echt alleen maar vol gas. Ik geloof gemiddeld 320 of zo, zeiden ja, ze. Ja, maar daar, daar, daar komen ze ook zelden onder natuurlijk. Ze blijven elke ja, keer maar planken. Ja. Maar wij gaan even de geschiedenisboeken in. in ja. 1973, ja. Uh, coureur Roger Williamson, wat was daarmee in de hand? Nou, die, die, die, die, die deed een beetje Dan Weldon uh, na eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Maar dan 38 jaar geleden, dat was op het circuit van Zandvoort, vlakbij eigenlijk. Mm -hmm. Daar, uh, daar is hij met zijn march. Toen, hij was toen 25, is hij uh, uh, tegen de hekken aangevlogen, tegen de vangrail aangevlogen. De auto is uiteindelijk na meters, want het ging ook met een uh, pak een beet, 200 kilometer per uur, mm. kwam die uh, ondersteboven uh, uh, tegen de vangrail tot, uh, tot stilstand en vloog zijn auto in de fik. Dus hij is op zijn kop liggend, is hij levend verbrand. Dat is een onprettige dood, kan, uh, lijkt mij ja. althans. Uh, het vervelende was dat het was op, ja, weet je, 38 jaar geleden... het was allemaal nog niet zo high-tech en zoals nu. Dus het circuit van Zandvoort was totaal niet voorbereid op dit soort crisis en uh, tot, tot ieders verbazing nu, acht minuten pas na de crash, waren er hulptroepen bij. Voor die tijd al vrij snel... Maar je dat... ziet het toch gebeuren, neem ik aan? Ja, je ziet het. Ja, maar ja, de, de, de, dan staan er een aantal mensen staan te kijken van jeetje, wat gebeurt daar nu? En och, wat vervelend. En jeetje, weet jij toevallig waar de brandblusser gebleven is? Tenminste, zo moet het een beetje gaan zien. Dus zo lijkt het wel op. Het, is, het grappige is dat David Purley, een hele goede vriend van williams reed ook in die race. Ja. Die heeft zijn auto aan de kant gezet, is er naartoe gerend en heeft een alle kanten geprobeerd om, om zijn arme vriend die daar lag, lag, te, lag te verbranden, om die maar te redden. En je ziet hem dan ook, er zijn nog YouTube filmpjes van hoor, zie hem vreselijk aan die auto trekken en schorren en op een gegeven moment pakt hij een soort van brandblusser uit de handen van een vent die eraan komt rennen en maar het heeft allemaal geen zin meer. En het was... Helemaal gebeurd. Een dramatisch verhaal. Ja, ja ze broert verhaal. En maar sindsdien is toch ook. Ze gingen coureurs zich organiseren en zeiden ze dit dus nooit meer. Helemaal waar. Dit soort. Ja, weet je, in, in die tijd was ongeveer elk seizoenreder zich wel eentje te barsten. Laten we dat even vooropstellen. Het was een ander verhaal dan nu. Hè? Ja. Um, uh, het was een gevaarlijke sport. Je moet je gaan dammen. Of je moet, je moet, je moet, je moet de postzegels gaan verzamelen. Maar moet je niet niet, niet niet een autorace gaan meedoen. Nou, dat deden zij wel. Dus in zekere zin. Ja, dat is een beetje dezelfde emotie als ik hoor dat er een bergbeklimmer naar beneden is gevallen. Dan, denk je, ja, dan moet je niet naar boven klimmen. kun je ook niet vallen. Dus, het, ja. nou, dus met, met de coureurs ook zo'n beetje zo. Maar in ieder geval. Uh, er is na die tijd ongelooflijk... De, de, de, de rijders, dus de, de, de sterren eigenlijk van het veld... die hebben zich een beetje verenigd en hebben gezegd... van ja, een circuit moet gewoon veilig zijn voordat wij er gaan rijden. Maar en kwam als, het ook door onveiligheid rijden... toen, die crash? Ah, ja, het kwam, het, nou ja, het kwam door onveiligheid. Alhoewel Zand voor toen net een beetje was ge hmm. Maar het was, nog steeds niet, of het was toen nog lang niet wat het moest zijn. Nou, het heeft in ieder geval grote gevolgen gehad... want het heeft er bijgedragen dus dat rijders veel mondiger werden... en eisen gingen stellen. Ja. Is het niet ergens ook een beetje, Carlo, misschien een beetje voor jou lastig... want jij bent een enorme autoliefhebber, maar ook... Wel een beetje lekker dat er af en toe eens een keer een crash is. Ik bedoel, dat is toch ook een beetje de spanning dat het kan gebeuren. Liever niet, maar. Nou, ja, klopt helemaal. Ja. Ja, nee. nee en nogmaals, dit weet je, het is, een, het is een levensgevaarlijke sport. Je gaat met 200, 300 kilometer, 350 kilometer per uur. Ga je met een heleboel maten van je rondjes rijden op een circuit. Ja, dan gebeurt er sneller iets dan inderdaad. dan wanneer je postzegels verzamelt. Dat ja. is Heel simpel. Dus dat gevaar, dat helpt wel mee aan de spanning. En, en ook van. Je ja, maar ook je... voor de kijkers natuurlijk. En toch? ook voor ja, de kijkers. Je kan er, uh, dat is heel beroerd, want het is natuurlijk afschuwelijk voor, die, voor die, uh, die Dan Weldon en al zijn voorgangers... die het leven lieten en hun nazaten. Maar het zorgt wel weer de komende tijd voor volle tribunes. Het is wat wrang om het te zeggen, maar het is natuurlijk wel zo. Word jij nu niet gelincht door autoliefhebbers als jij dit zegt? Nee, want het nee. is gewoon, de, het is de gore waarheid, om het zo maar te zeggen. Ja. Willen wij. En daarom heb je ook zo'n goed beluisterd programma op Radio 1. Hè? Gaat heel goed, ja. ja, ja gaat, gaat heel goed. Ja, ja, ja. Zaterdag weer om twee uur op Radio 1. Carlo Bransen, dankjewel. Radio 1, de Today. Epke Zonderland die wist zich dit weekend helaas niet te plaatsen voor de Olympische Spelen. Zometeen praat ik met Ermen Wennemars met hem over deze teleurstelling. So I run just like before Till I can't Also, too good to lose. Een moet ik zeggen. Marianne ja, Koek ook. De NS Publieksprijs voor Boek van het Jaar gaat naar Esther Verhoef voor haar thriller Déjà Vu. Het boek over een journaliste die de verdwijning van een vriendin onderzoekt, kreeg ruim 20% van de stemmen. Verhoef kreeg de prijs in het concertgebouw in Amsterdam uit handen van Simone van de Vlucht. En zij was de winnaar van vorig jaar. Tot ziens. Meteen door met de sport. Het was, uh, ja, het was maar wel een sportweekend ook, vol hoogte- en in dieptepunten. Um, inderdaad, ze werden de honkballers natuurlijk, onze jongens, werden wereldkampioen in Panama. Uh, ook teleurstellend weekend voor de Turners. Tijdens het WK in Tokio wist helaas niemand zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. Erme Willemars, goedenavond. Goedenavond. Ja, we hebben zometeen Epke Zonderland hier. En, uh, maar eerst heel even nog één vraagje aan jou. Want <laughs> jij had ook een mooi sportweekend. Jij dacht, ik doe weer eens een marathon. Ik dat dacht ik inderdaad, ja, ja, maar dat was geen goed idee, ja, Willemijn. Nee, dat wist ik eigenlijk al, Erwin. Dat nee, ik dacht, heb ik al maar, vaker meegemaakt. Nou, vorig jaar heb ik het ook gelopen en was was ook geen goed idee. Dus ik dacht, van, ik ga me nu gewoon keurig voorbereiden en dan valt het deze keer wel mee. Maar het was nog slechter dan vorig jaar. Vorig jaar kreeg ik pas naar 35 kilometer inzinkje en nu kreeg ik die al naar 30 kilometer. En je hebt de mijl helemaal uitgerend? Ik heb ja, wel op een gegeven moment bij 30 kilometer onderweg, dan moet je, moet je toch terug. Ja, dan dus moet je ja terug. Dan, anders moet je terug. Ja, ja maar het was, het was echt heel erg. En het oh, doet heel, heel erg pijn. Je vrouw heeft geen medelijden meer met je, hoorde ik. Nee, mijn vrouw, mijn vrouw kan, kan, kan, kan hier heel slecht tegen. Want die vraagt van waarom doe je dit nou eigenlijk? En, en, ja, ik dacht juist van, hè, ik kan het wel. En als ik uh, iets... Kijk, vorig jaar kon ik het niet. En dacht van, nou, nu ga ik me nog goed voorbereiden. En nu kan ik het wel. Maar het was nog erger. En het was verschrikkelijk. Ik heb last van mijn maag. Last van mijn buik. Last van mijn hoofd. Last van mijn benen. Ik heb de hele nacht al. Nou, je wilt niet weten wat ik vannacht allemaal gedaan heb. Ik, ik vind je uh, toch een held, want je hebt het wel gedaan. Nou, Dat dankjewel. Is, voor ja, mij. ja, precies. Dankjewel. Maar laten we het over Epke Zonderland hebben. Epke, ja. goedenavond. Goedenavond. Hallo. Uh, ja, want Erwin zit wel een beetje te zeuren over al die ongemakken. Maar uh, bij jou, ja, laat... Nou ja, dit, dit is eigenlijk maar één vraag. Allee, hoe gaat het met je nu? Ja, ja. Naar nou, omstandigheden gaat het nog goed. Maar uh, ja, het is nog steeds uh, keihard balen. Het is uh, in, uh, één dag geleden, maar. Uh, Nee, de stelling is nog wel uh, groot, ja. Ja, laten we uh, toch even gewoon voor het gevoel uh, even teruggaan naar dat moment. De finale op de rekstok. Daar ging het mis. Komt de Cassina, de dubbel zal toch gestrekt met hele schroef. Eén. Ja, zit goed. Kolman. Ja, zit ook goed. En hij gaat door. Hij heeft de combinatie. ...waar iedereen van gedroomd had, die nog nooit iemand geturnd heeft in zijn leven. Anderhalve draai in de ellengreep. Stapt niet helemaal goed, maar hij vecht door. En hier ook, halve draai, komt de Gaylord 2, ja, hij pakt hem. Hij kan doorgaan, dat is beter dan in Berlijn in dit voorjaar. Dit is een sensationele oefening. Oh, en dan valt hij op de rekstok. En een tussenzwaai. Wat is dat, jammer. Kan je het een beetje terug horen, Epke? Ja, zeker, ja. Ja, nou, maar hoe voelt dat als je dit hoort? Ja, precies uh, zoals het ook in mijn hoofd zit. Van uh, het begin van de oefening uh, fantastisch. Uh, een nieuwe combinatie die, uh, die wel lukt. En uh, inderdaad het volgende vluchtelement die in uh, Berlijn bij het EK nog niet uh, goed verliep. Die uh, liep nu ook goed. Dus ja, echt de grote drempels had ik eigenlijk al uh, overwonnen. En uh, ja, dan kwam op het eind nog uh, het laatste vluchtelement Yamawaki. Wat uh, ja. eigenlijk altijd goed gaat. En dat gaat dan nu mis. Dus ja, echt uh, ja, ja. heel onverwacht. Hé, hey, maar Epke, waarom geer je het nou juist NU mis? Um, ja, het, het, het is heel moeilijk om te zeggen, maar het is wel... Uh, de Yamawaki, die combineer ik met een, uh, een ander element wat ervoor zit. Ja. Dat is ook hele draai. En die, ging, uh, die had ik verkeerd uh, getimed. Die ging al wat te snel doorheen. En uh, ja, met het inzet van het laatste reglement, de Yamawaki, uh, ja, heb ik een, een mischatting gemaakt. En, uh, ging te veel uh, ja, omhoog en kwam ik uh, te dicht op de stok en, uh, en, ja. en, uh, en als, als je allemaal, want er zijn allemaal verschillende oefeningen in een oefening. Maar test je die oefeningen nooit achter elkaar eigenlijk in een training? Doe je, heb je uh, deze oefening wel eens eerder gedaan in de in, in training? Zo helemaal van begin, begin tot het tot, tot einde eind uitgevoerd, of ja. is dat gewoon te zwaar om dat te doen in de training? Nee, ja, je kunt het inderdaad niet elke training doen, maar uh, nee, dat is zeker wel iets wat je, wat je uittest. Ook vooral in de laatste trainingsperiode, dan, uh, dan kun je ook gewoon gerust uh, twee ja. keer een oefening proberen in de training. Dus uh, ik heb wel meer uh, ervaring gehad uh, met deze oefeningen. Okay. Uh. Hey, maar het ging eigenlijk, met die kwalificaties ging het natuurlijk ook al niet echt goed, Hebke. Uh, Oké, nee, klopt. En, en, en, en, en hoe, hoe ga je dan na zo'n kwalificatie naar zo'n echte finale toe? Ja, nou eigenlijk uh, ging het wel lekker. Ik had uh, voor de kwalificatie toen... Uh, had ik toch wel wat last van een uh, korte voorbereiding. Ik had uh, ja, uh, een maand voor het WK een, een schouderpsilie bijgekregen en dat zat me in, ook in de voorbereiding voor de kwalificatie nog een beetje in de weg waardoor nou, bepaalde elementen niet altijd goed gingen in de training. Dus ja. ik was ook vrij uh, zenuwachtig ook wel uh, voor de kwalificatie van hoe oh, komt het maar goed en is, is het al op tijd klaar. Nou, toen uh, ging het net goed. En uh, ja, toen had ik nog een week de tijd om me voor te bereiden op het finale en toen uh, had ik echt het gevoel van ja, nu, nu komt alles gewoon bij elkaar. Het, uh, in de training ging het uh, ontzettend goed en uh, lukte alles. En uh, ik had juist het gevoel van nou, ik ben toch op tijd klaar en in de, voor die finale ging ik eigenlijk met hm. een veel beter gevoel in dan ja. in de kwalificatie. Maar wat als je dan toch iets moet aangeven, Ebke? Waar heeft dat dan aan gelegen? En, ja, heel, ja, heel moeilijk om te zeggen. Natuurlijk, het liefst had ik... Uh, in de voorbereiding een langere periode gehad dat ik de oefeningen had kunnen trainen. Dat wel, ja. maar. Uh, maar was je, andere... was je gisteren ook. was het zenuwen? Toch een beetje? Uh, nee, ja. Kijk, uh, het was eigenlijk gewoon gezonde spanning. En als het door de zenuwen zou mislukken. dan, uh, dan zou je verwachten dat het bij de andere elementen. De, die ervoor kwamen, die moeilijker. dat dat daarmee mislukt. En. Uh, ja, zo uh, ja, het is een inschattingsfout uh, geweest van, je... uh, van een element, ja. Had je niet gewoon, had je niet minder min, min risico moeten nemen, Epke? Nee, dat, dat, die, die optie was er sowieso niet en als ik dat wel had gedaan, dan was het zeker niet met dat element geweest. Omdat hmm. het element wat fout ging, dat heb ik eigenlijk altijd in mijn oefening al jaren. En uh, ook bij de elementen waarbij ik hmm. uh, minder risico's neem, zit er altijd in. Dus nee, uh, eh, ja, nee, dat was, uh, was geen optie geweest, nee. Maar hoe was eigenlijk de sfeer de, de afgelopen week? Want het ging natuurlijk met, met jou ging het nu niet goed, maar met Jure en met Jeffrey ging het eigenlijk ook niet goed. Ja. Hoe, ga je dan, hoe kom je dan door, door zo'n week heen? Is er nog iets gebeurd daar in, in, in Japan dat je nog weer een beetje aan de sfeer gewerkt hebt? Of, he, want het, het, Voor mij zat er zoveel spanning op, op, op, op jullie hele, hele, hele zijn daar. Ja. Of merkte, merkte je daar helemaal niks van? Was, was je gewoon alleen maar bezig met je eigen prestatie? Ja, de, de, de spanning die er voornamelijk was voor ons was uh, de druk van, uh, van het kwalificeren voor de spelen. En dat, dat ging er echt heel erg boven en uh, daarom was het ook een heel ander WK dan, uh, dan anderen. En ja. Uh, ja, inderdaad, de kwalificatie uh, was eigenlijk voor Joeri uh, voor uh, best positief, want die had zich uh, gewoon goed gekwalificeerd. Ja. Uh, Jeffrey Nick uh, uh, vrij krap, maar uh, op het moment dat de kwalificatie was geweest, uh, staat iedereen weer gelijk. En dan uh, ja, hadden we alle, alle drie zicht op de finale plek, dus vanaf dat moment uh, was dat ja, gewoon achter de rug. En, gingen we allemaal wel uh, positief uh, uh, zo'n uh, weekend toe, naar, naar de finale. Ja. Dus daarna speelde het eigenlijk geen rol meer. Heb je, de, de, we, we hebben niet al te veel tijd meer helaas, maar uh, er is natuurlijk nog een kans, hè? Dat je toch ja. nog uh, naar de Olympische Spelen gaat, dan uh, moet je uh, meer kampen doen. Uh, kan je je voorstellen dat je echt gewoon, dat je gewoon niet gaat? Zit dat in je hoofd? Uh, nee. nee? <laughs> Heel goed. Nee, nee, nee. Ik, uh, <laughs> Zolang ik uh, nog een optie hou om uh, naar de spelen te gaan, dan uh, ga ik gewoon vanuit dat het gaat lukken. Mm. Ik vind, ik vind ook namelijk dat je helemaal niet zo heel, uh, ik vind dat je wel erg opge opgewekt ging klinkt eigenlijk. Ja, nou, gisteren vlak naar de wedstrijd, toen uh, ja, toen uh, kwam het als een hele harde klap. En uh, ja, nu heb je een dag over na kunnen denken. En uh, ja, nu, er is er een optie en da daar ga ik nu naar voor. En als dat wegvalt, ja. ja, dan is het in één keer uh, is het gewoon klaar. Maar, op dit moment geef ik van ieder van ieder gevoel dat het, uh, dat het um, over is. Maar heb, heb je gisteren niet even gewoon een enorme ontlading gehad? Heb je niet een enorme hotelkamer even flink uh, verbouwd? <laughs> ik kan me niet voorstellen. Ik kan me niet voorstellen dat je, dat je zomaar zegt van. Ach ja, we, er is nog een kans. Want dit was het eigenlijk. Kom op, op Epke. Dit was gewoon de kans. Hier ja, moest het gebeuren. Ja, dat, ik had ook het uh, Eigenlijk het scenario waar, waar ik nu in ga. Dat zat gewoon in mijn achterhoofd. En ik ging er eigenlijk helemaal niet vanuit. Ik, ik was gewoon positief. En ik dacht, ik ga gewoon een medaille pakken en, uh, en door. En. Uh, dus natuurlijk, ik, ik baal nog steeds heel erg van. Maar ik, ik ben ook alweer uh, bezig met de, de volgende stap. En ik heb ook niet de tijd om heel lang van te balen. Want ik heb nu 2,5 maand om die uh, meerkant gaan trainen. En uh, dan moet ik is gewoon mee, uh, beginnen. Is het realistisch dat, dat, dat ik het ga halen? Of? Ja, het is zeker realistisch. Alleen uh, het grootste uitdaging is eigenlijk. Uh, uh, zijn de, de blessures, dat is ook de reden ja. waarom ik uh, dus geen meer kan meer doe. En, uh, het is wel zo, het is natuurlijk nu één moment dat je, je zo'n wedstrijd moet, moet neerzetten in plaats van een heel seizoen lang. Ja. En uh, da ja. daar heb ik dan uh, hoop op dat ik het uh, ja, voor zo'n korte maar... tijd uh, wel vol kan houden. Heren, dit... we gaan er een einde breien. Want okay. uh, uh, het nieuws zit te wachten naast mij. <laughs> en het nieuws gaat altijd voor. Hebke, heel veel succes. Volgens mij uh, als je zo blijft klinken, dan, uh, dan, uh, gel wij geloven gewoon allemaal in je. Heel zeker beter. Dankjewel, heel veel succes met uh, met je getraind de komende tijd. Erwin, dankjewel ook en natuurlijk dankjewel. tot volgende week. Tot volgende week. Radio 1, het NOS-journaal. En Marjan Koekhoek van Halting. In Jemen is het voor de derde dag op rij tot zware gevechten gekomen. Bij protesten tegen het regime van president Saleh zijn zeker 18 doden en tientallen gewonden gevallen. De gevechten van de afgelopen dagen behoren tot de zwaarste sinds de protesten acht maanden geleden begonnen.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 Zo meteen de première van de film Heineken. Wij staan aan de rode loper en je hoort de recensie. En Nathalie Wright, volkskrant uit uh, uh, in Afghanistan, is hier. En dat is een hele coole tante van, uh, van 36. stoerwijf met stoere verhalen, dat om kwart voor tien.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 Kom mee na, homeless. PNN Today. Willemijn Veenhoven. Weet jij wat ze met me gedaan hebben? Ze hebben me in een hok gestopt. Drie weken lang. Zonder verwarming. Ik moest mijn behoefte doen op een. smerig campingtoiletje. En ik heb daar 35 miljoen voor betaald. Geen rust mogen ze hebben. Nooit meer een stukje uit de film De Heineken Ontvoering... met in de hoofdrol Rutger Hauer als Freddy Heineken. Nou, de film gaat natuurlijk over de ontvoering van Freddy Heineken... en zijn chauffeur Abdoderer. De première is op dit moment bezig in de Amsterdamse rij. en onze eigen Joris Kreugel die stond bij de rode loper. Hij sprak uh, DJ Jeroen Kijk in de vechten... en Rutger Hauer zelf over wat zij zich nog van de ontvoering herinneren. Ja, we hadden het er eigenlijk vandaag over. Van, ik was toen negen en ik kon me er niet zoveel meer van herinneren. Terwijl ik wel altijd het idee had dat ik redelijk geïnteresseerd was in de wereld en wat er gebeurde. Maar, ik maar weet toch niet? Het, ik weet het eigenlijk niet meer. Nee, we hebben ons nog eventjes moeten inlezen. ook van Wat was het nou ook alweer precies? Wat is je nou bijgebleven dan bij het inlezen? Uh, dat ik dacht van je zal toch zoveel lef in je donder hebben als Willem Holleder en zijn vrienden om zoiets te doen. En dan ook nog het idee hebben, hier komen we wel mee weg. Dat is niet gelukt. Nee, uiteindelijk niet. Rutger Houwer. Ja. Hoe voelt het nou eigenlijk om Nederland hier over de rode lopen te lopen in plaats van uh, in Amerika? Nou, in uh, Amerika gebeurt het niet zo vaak. Want. Uh, ja, dat zit zo ver van elkaar. Maar dit, voor mij is dit volgens mij. Uh, dan ben ik wel zo goed als zeker van Het Soldaten van Oranje de laatste keer was. 33 jaar geleden. Voelt het goed? Ja, tuurlijk. Nou, zo'n 1700 mensen feest, weer. Een man? Ja, dat is. Dat is... Ik word echt voetballer zometeen. Maar ja, ik moet even kijken. Weet je wel, ik denk nou van flikker maar op. Weet je wel, als, het, als het niet bevalt, dan kan ik er ook niets aan doen. De film is echt heel goed geworden, vind ik. En ja, hoeft niet iedereen naartoe. Ik vind het jammer dat ik niet naar binnen kan. Shit, ik ben er We wel kaartjes heen. Ja, echt waar? Ik had een aantal kaartjes bij, maar die heb ik nou weggegeven. Dat is jammer. Ja, volgende keer. Veel plezier. Oké, okay, tot ziens. Ja, Joris mocht dus niet naar binnen. Maar filmjournalist Robert Blokland die, die heeft hem lekker wel aangezien. Robert, goedenavond. Hi, goedenavond mijn. En wat vond je ervan? Uh, het is vooral een interessante film geworden, want uh, de, ja, de hele ontvoering is natuurlijk door heel veel raadselen om even uh, Heineken en uh, meneer Doderer hebben er zelf eigenlijk nooit uitgebreid over willen praten. En verder waren er natuurlijk alleen die, die vier Of vijf ontvoerders, sorry. Vijf ontvoerders erbij. En de film heeft geprobeerd te reconstrueren. wat er allemaal gebeurd is. En dat geeft een heel interessant uh, ja, inkijkje in de keuken. van, van die vijf boeven. En, en het hele plan wat ze gemaakt hadden. Ja, want het is natuurlijk een beetje uh, fictie, hè? Het is half fictie. Dus... Ja, oh, daar gaat dus de discussie ook over. En daar is meneer Holleder uh, ook heel boos over. Want die vindt dat de waarheid uh, geweld is aangedaan. Maar uh, ja, het personage dat op hem geënt is, uh, Rem, gespeeld door Reinhard Scholden van Aschat, dat hij veel te sadistisch geworden is. Hij, uh, hij ja, mishandelt uh, Holleder, of, uh, Holleder uh, Heineken in principe tijdens de ontvoering. Uh, doet hem met zijn kop in het toiletpot en uh, laat hem niet slapen. En draait uh, continu muziek zodat hij niet, geen rust krijgt. En uh, Holleder vindt dat dat geen waarheidsgetrouwe weergave is van hoe het gegaan is. En hij vindt eigenlijk dat die imagoschade daardoor ja. leidt. Nou, daarom heeft hij een kort geding aangespannen. Hij wil proberen die film te verbieden. Gaat hem dat lukken, denk je? het eigenlijk niet hoor. Er zijn in Nederland natuurlijk heel veel films gemaakt al die geënt zijn op de werkelijkheid. Je had, je had een aantal jaar geleden een film over Rost van Tonningen waar de, de Zwarte Weduwe niet gelukkig mee was. Je hebt heel veel films over het Koningshuis die, die heel vrij met de waarheid zijn omgegaan. Ja. Of in elk geval interpretatie daarvan gegeven hebben. Dus het, het, het zou een hele uh, ja, een geruchtmakende uitspraak zijn als de rechtbank rolleider daar wel zijn zin geeft en zegt deze film mag echt niet vertoond worden. En jij zegt net, even afgezien natuurlijk van, van dit hele verhaal... wat de film wel interessant maakt. Maar jij zegt net, het is een interessante film. maar dan denk ik altijd, ja, ja als je dat zegt over een kind... interessant kind of een interessant boek... dan is het vaak niet zo'n heel leuk film of leuk boek of leuk kind. Is hij de moeite waard, is de vraag. Uh, ja, hij is de moeite waard. Maar hij, hij is vrij lang. Hij, hij is bijna 2,5 uur. En, en, en dat, op een gegeven moment gaat het wat lijzig aanvoelen. Heel veel en toen en toen. En mm. echt heel veel spanning zit er niet in. Dus je kijkt meer met een soort uh, ge in, geïntegreerde interesse ernaar. Dan dat je denkt, van ik kijk naar een hele spannende thriller. Over een enorm geruchtmakende ontvoering. Misschien dat de makers ook gewoon niet hebben uh, willen kiezen voor hele heftige keuzes. Afgezien van die, van die vermeende martelscenes. Maar dat ze dacht, toch dachten van... Goh, we branden onze vingers toch al een klein beetje aan door dit verhaal te verfilmen, Laten we vooral niet te rigoureus zijn en, en niet te hardvochtig, ja, ja. Uh, omdat het dan misschien een, een nog controversielere film gaat worden. Maar wel weer cool, denk ik, om Rutger Hauer in een grote Nederlandse rol te zien. Ja, nou, die, die, man, die man is geweldig, absoluut. En, en de casting is ook uh, subliem, ook de jonge acteurs uh, rennen God van Aschad, is erg goed als het Holleder-personage, zeg maar. En Rutger Hauer, ja, die, ik word heel blij van die man, uh, hij is ja. erg goed in de hoofdrol. Uh, ik, ik zou niet weten wie het anders had kunnen spelen, misschien Pierre Bokma, maar... Nou, alleen al voor hem misschien toch de moeite waard. Ja, nee, ik denk dat als de film daadwerkelijk vertoond mag worden, want we moeten ja, natuurlijk afwachten, dat, dat het dan wel een grote hit gaat worden. Want iedereen wil het wel zien natuurlijk. En ja. de film krijgt zo enorm veel media aandacht. Ik kan me niet heugen dat dat met een met film Sinds Zwart Boek gebeurd is op zo'n manier. Dat echt alle journaals er aan gaan besteden, alle kranten, alle bladen. Dus, dus ja, daar, daar zal het niet aan liggen. Goed, dank Robert Blokland. En dan wellicht uh, straks nog die Amerikaanse versie van Peter Vries. Dat uh, gaan we nog meemaken. Ja, en mee nog een serie met de En, een opval, -serie. en Daar ja. nog twee verhalen aan. Ook nog. Dat is allemaal tegelijk. Dankjewel, Robert Blokland. Is goed, graag gedaan, Willemijn. Volgend jaar, even iets heel anders, dan is het eh, precies tien jaar geleden dat BNN oprichter Bart de Graaf overleed aan de gevolgen van een nierziekte. Nou ja, BNN heeft sindsdien altijd gestreden voor meer orgaandonoren in Nederland. Eh, bijvoorbeeld, natuurlijk, met de grote donorshow in 2007. De persoon aan wie ik mijn nier het allermeeste gun, is iemand die me heel erg geraakt heeft deze avond. En die persoon... Even wachten, Lisa. Wacht heel even. Ik wil eigenlijk nog een keer die vraag stellen... waarom zijn we hier en waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Wij geven vanavond geen nier weg. Dat vinden wij zelfs te ver gaan. En wat was ik trots om BNN'er te zijn, Patrick Lodiers. Dank je wel. En nog steeds. Het is ook, het is ook mooi om BNN'er te zijn. Ja, BNN-voorzitter en presentator Patrick Lodiers. En nou gaan we, want dan mag ik natuurlijk zeggen we... gaan we weer iets doen, weer een soort grote donorshow... Nou, weer een grote donorshow, dat uh, die impact, uh, uh, die mondiale aandacht die de donorshow krijgt, die wil je wel. En we gaan iets heel moois doen. Uh, maar het gaat nu echt om uh, mensen waarvan je kan zien hoe ze zijn opgeknapt doordat ze een orgaan hebben gekregen van iemand anders. Dus het wordt een, uh, ja, een zeer mooi en uh, heftig programma. Ja. Uh, en uh, de impact zal er niet minder om zijn, maar ja, een donorshow was een uniek evenement. Nee, daar, dat, daar kunnen we niet meer overheen. Dat moet ook niet. Maar wat ga je, je gaat mensen bij elkaar brengen die een, een, een nier hebben afgestaan en bijvoorbeeld degene aan wie ze hem hebben gegeven. Ja, precies. Nou, het gaat niet alleen over nieren, het gaat ook over harttransplantaties of, of, of lever. Uh, er is een stichting in het leven, geroepen, Dona Dona, uh, waarbij mensen die uh, ooit uh, iemand zijn verloren... maar waarvan ze weten, van, nou, die heeft organen afgestaan, zich aan kunnen melden. Of ja, nou, anoniem in ieder geval kunnen zeggen, van, nou, ik zou in ieder geval graag willen weten waar die uh, organen naartoe zijn gegaan. En mensen die ooit een orgaan hebben ontvangen, die kunnen dus zich daar ook uh, op inschrijven. En dan gaan ze kijken of er een koppeling mogelijk is waardoor de ontvanger en de gever elkaar kunnen ontmoeten. Ja, want eigenlijk is er, is er die wet op geheimhouding, hè? Dat, dat, dat, dat mag dus ja. niet, maar jullie gaan dat dus wel doen. Dat, dat levert onherroepelijk super heftige televisie op, neem het aan. Uh, dat uh, gaat uh, zeer zeker mooie televisie opleveren, want uh, ja, er zijn al een aantal verhalen bekend dat donor en ontvanger uh, elkaar ontmoet hebben. Uh, of tenminste de, de, de, de, de nabestaanden van de donor dan. En ja, dat, is toch, dat geeft een bepaalde spanning, maar zeker ook een bepaalde ontlading. Want mensen zijn ook uh, nieuwsgierig uh, naar elkaar en uh, hebben ook ja uh, soms echt iets aan elkaar, aan elkaars verhaal. Het kan uh, veel goed doen. Ja. Wanneer kunnen we dit zien, Patrick? Oh. Dit wordt uh, rond uh, de sterfdag van Bart, dus uh, rond uh, 25 mei. En waarom doen wij het? Wij willen het gewoon omdat ja, wij willen gewoon dat donorprobleem op de kaart houden. Er zijn nog altijd veel te veel mensen op de wachtlijst. En ja. uh, door dit soort programma's te maken kunnen we laten zien ja, hoe, uh, hoe krachtig en hoe levensvatbaar deze verhalen zijn. Mensen die een orgaan krijgen, hoeveel leven er in komt. Dus uh, wat voor een goede zaak is. het is als je uh, uh, ja zegt tegen het donorschap. 25 mei ongeveer, dan komt het op televisie. En ik, ik heb er al lang een hoor, al lang en breed. Gewoon een papiertje in mijn portemonnee. Dus Mij hoef je niet over te halen. Wij willen alles van je, Willemijn. <laughs> Zullen we dat even buiten de uitzending doen, de meneer de voorzitter? Okay. Patrick Lodiers, dankjewel. Tot wel. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Je hebt van die mensen. En dan denk ik, jezus, wat, wat een leven, die moeten we hier in BNN Today hebben. Nathalie Wright, en dat is zo een van die mensen. Nathalie, goedenavond. Goedenavond. Eh, Volkskrant, journaliste, al bijna twee jaar in Afghanistan, standplaats Kabul. Klopt, ah, ja. En ook nog een, me een meisje, nou ja, 35 ben je. <laughs> ja. Je zat daar toen je 33 was. Ja. Nu heel even terug in Nederland. Ja. Wat doe je dan meteen als je in Nederland bent? Uh, meestal ga ik eerst uh, een rondje lopen in, uh, in Amsterdam, daar woon ik.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 Echt om me heen kijken, heet het over mijn schouder kijken, heet het alert ben wat er zou kunnen misgaan. Want dat doe je dus in Kabul. Of dat doe je in Kabul. Ja, ja, je bent altijd bezig met uh, plan B, plan C. Wat, uh, wat je eventueel uh, zou moeten doen als het misgaat, of waar je heen kan rennen, waar de nooduitgang is. Uh, ja, wat veilige plekken zijn om te blijven. Dat klinkt heel dramatisch hoor, maar dat gaat gewoon onbewust uh, in je lichaam zitten. En je hebt het nog niet eens heel erg door als je daar bent. Maar als ja. je hier bent, dan voel je inderdaad ineens iets wat van je afvalt. Maar ben je niet constant gestrest daar dan, als je daar bent? Ja, eigenlijk wel. Ja, en daarom ben ik ook blij dat ik af en toe naar Nederland kom <laughs> maar, en dat ik even kan uitrusten. Nou, maak je spra spraakmakende verhalen schrijven? Ja, nou, dat het gaat van. Ja, ja, dat volgens mij uh, dat kan je niet anders zeggen. Die hier vaak het, het nieuws bepalen over ja. dat de, de politieagenten toch echt wel gaan vechten als het zo nodig mocht zijn. Terwijl dat natuurlijk van een Nederlands mandaat niet mag. En dan heb je weer een interview met een of andere hoge taliban-pief. Mm -hmm. um, en dan ben je erbij natuurlijk ook nog een meisje. Ja. En of zie ik dat verkeerd en maakt dat eigenlijk helemaal niet zo heel veel uit? Nou, in, in, zozeer, het maakt uh, niet heel erg veel uit. Je kan wel als vrouw, kan ik natuurlijk ook Afghaanse vrouwen in boerkaas uh, uh, interviewen bijvoorbeeld. En dat kunnen mijn mannelijke collega's helemaal niet. Dus ik heb ook wel weer meer toegang tot, uh, tot mensen. En wat mij altijd opvalt in Afghanistan, ik, ik ben een beetje het uh, derde geslacht voor mensen. Zo zeg ik het vaak. Dus ik ben geen, in de ogen van Afghanen ben ik geen man... Maar ook geen Afghaanse vrouw die allerlei beperkingen heeft. Ik hang er een beetje tussenin. Waardoor ik dus... Wat ben je dan? Ja, een soort uh, wezen of zo. Uh. Hè? En ik heb dus de privileges van een man in dat land. Hè? Dus als ik een, uh, een, een, een Taliban wil interviewen of iemand anders wil interviewen... dan word ik ook altijd meegenomen naar de mannenbespreekruimte. Dus ze hebben in een huis hebben ze twee ruimtes waar de vrouwen met elkaar praten... en waar de mannen met elkaar praten. En ik ga dan altijd naar de mannenkamer. Nou, dat is natuurlijk voor een Afghaanse vrouw, zou dat ondenkbaar zijn. Maar omdat ik een Westerse vrouw ben en daar ook werk... weten ze niet helemaal hoe ze mij moeten plaatsen. En dus gaan ze me als een soort man behandelen. En dat, dat, dat, uh, dat creëer ik vaak ook zelf voor, bewust. Dat ik bijvoorbeeld, uh, als ik met een man reis... een uh, Nederlandse fotograaf bijvoorbeeld... ben ik altijd degene die de rekeningen van hotels betaalt... waardoor de managers een beetje verward raken. Van, uh, hoe moet ik haar nou plaatsen? Maar ik plaats mezelf dus bewust wat hoger op de sociale ladder in, uh, in Afghanistan... door mij als westerse vrouw te presenteren. Hoe ga je daarover straat? Ik ben niet altijd in Burka, maar ik heb wel altijd bedekkende kleding aan. Dus in, in Kabul bijvoorbeeld heb ik altijd een hoofddoek om. En een, uh, ja, wat ik onder vrienden mijn, uh, mijn, uh, mijn soepjurk noem... of mijn cultureel verantwoorde aardappelzak. Dat is een soort <lacht> hele wijde blouse en een hele wijde slobberbroek... Uh, ja. waar gewoon helemaal geen vorm in zit. En dat is echt wel de, de streng islamitische cultuur daar. Die schrijft dat wel voor. En ik vind het gewoon netjes als ik op bezoek ben om me daaraan aan te passen. Omdat mensen anders gewoon heel erg schrikken. Het zou in Kabul nog wel net kunnen, maar zeker daarbuiten kan het niet. En, uh, en in gebieden waar, de, waar de, de taliban het voor het zeggen hebben... of in de meerderheid zijn, dan draag ik ook soms een burka. Ja. Hoe voelt dat? Heel raar. Het is een onding om mee te lopen. Want het is een heel klein venstertje en je kan niet goed... Naar links en naar rechts kijken, dus je raakt de hele tijd mensen kwijt en uh, je struikelt. Uh, het is heel warm ook, lijkt me. Het is ontzettend warm, je ja. zweet. En, het, is, nou, het is een drama om dat te dragen als je dat niet uh, gewend bent. Nou weet ik, Nathalie, dat heb je wel eens eerder verteld hier in BNN Today. Um, dat je, je altijd super goed voorbereidt als je op pad gaat voor verhalen. Maar er gaat wel eens iets mis. Ja, het zijn incidenten. Hè? Dus uh, meestal uh, bereid ik 70% of 60% van mijn tijd aan voorbereiding, planning, risico's uitsluiten. Dus zoveel mogelijk reizen die ik maak, probeer ik de risico's te verminderen... door te zorgen dat ik met de juiste persoon op pad ga... de juiste routes neem met de auto. Maar ja, soms gaat het wel uh, mis. En dat is niet vaak. Maar één keer, uh, bijvoorbeeld, was uh, dit voorjaar... Ja, toen was ik uh, op weg van uh, Uruzgan naar Kabul toe. En toen maakten we een tussenstop in, uh, in Kandahar. En Kandahar dat met, is, met het vliegtuig, hè? Uh, he? Met het vliegtuig, uh -huh. ja. En Kandahar is het, uh, het bolwerk van de Taliban, hè, waar zij heel erg mm -hmm. uh, sterk zijn. Maar ik was daar alleen op het vliegveld, dus ik dacht, nou, dat gaat nog wel goed. Ik ben daar vaker geweest, dus ik stap in het vliegtuig naar Kabul toe. En toen zei de piloot net, net voordat we gingen landen... er is een sneeuwstorm in Kabul, dus we kunnen niet landen. Dus we moeten terug naar Kandahar. Waardoor ik dus om één uh, uur s'nachts uh, in mijn eentje op Kandahar uh, Airfield uh, eindigde... En dat was een, uh, was een heel lastige situatie. En de piloot die vroeg aan mij: ja, we gaan iedereen onderbrengen in een hotel. Is dat een probleem voor jou? Toen zei ik: ja, dat is wel een probleem voor mij. Ja, want ik ben Wat? ten eerste nou ja, de enige vrouw in het hele vliegtuig, was ik. Ja. En ten tweede, uh, ja, ik, ik had helemaal niet met de Taliban of zo gebeld of een afspraak dat het oké okay was, was dat ik daar zou zijn. Hè? Dus als ik heel plotseling als buitenlandse vrouw in het midden van Kandahar stad zou overnachten... dan zou dat binnen één minuut bekend zijn. En dan zou, uh, dan zou de kans groot zijn dat ik ontvoerd zou worden. Um, Als je dat niet van tevoren gepland hebt, ja, dan kan dat dus niet... Ja, ja, maar dan gaan ze er toch vanuit dat je een spion bent... of voor de ja. CIA werkt of uh, zoiets dergelijks. Dus het was voor mij een hele penibele situatie. En toen heb ik uh, midden in de nacht... De, uiteindelijk een, uh, een woordvoerder van het Amerikaanse leger gebeld... die ik nog een keer had ontmoet. En die hebben een legerbasis naast het vliegveld en hem gevraagd van goh een noodsituatie, kan ik bij jullie uh, logeren ja. een nacht? En die man die, uh, die kwam naar dat vliegveld toe, maar dat was nog een ontzettend drama... want in de tussentijd viel de elektriciteit uit op het vliegveld. Ik kon hem niet vinden, hij kon mij niet vinden. Er zijn wel wat mensen om je heen die dan ook toevallig op dat vliegveld zijn... Afghaanse mannen dan, in dit geval. En die, uh, ja, ik spreek de taal niet heel goed, maar wel genoeg om te horen... dat zij om mij heen zeiden, wie is die vrouw, wat doet ze hier, het is gevaarlijk... Uh, die zou ze zijn? En, nou, er zat ook nog één man tussen. Die, uh, die was uh, geestelijk niet helemaal in orde. Dus die begon op een gegeven moment een beetje aan mijn, mijn arm te trekken. Zo van even voelen of, het, of, of ze echt is of zo. <laughs> hè? Of ze echt bestaat. Dus dat, ja, dat is natuurlijk heel erg uh, uh, spannend. En en je had één, geen borke nee, nee Nee, want ik kwam uit Oerushkan. En ik was net op een legerkamp geweest. Dus ik had vrij westerse kleding aan met een petje. Dus het was ook totaal niet gepast hoe ik erbij stond. Nou goed, uiteindelijk heb ik dus die, uh, die Amerikaanse militair, John heette die, door de telefoon gezegd, uh, je moet nu echt komen, want anders wordt het echt, uh, anders gaat het mis. Ik zei, het maakt me niet uit wat je moet doen, maar je komt nu hierheen. En, nou ja, dat duurde voor mijn gevoel een half uur, maar het heeft waarschijnlijk een minuut geduurd of zo. En toen kwam die uh, uit het licht, kwam die aanlopen en toen zei hij, uh, I hear you have quite a situation here. <laughs> um, nou goed, dus hij heeft me eruit geplukt, godzijdank, ja. en, uh, toen ben ik naar het legerkamp gegaan... heb ik volgens mij een heel pakje sigaretten opgerookt... omdat ik zo zenuwachtig was. Um, dus ja, dit is, dat is een, een voorbeeld dat het een keertje bijna misging. Maar het ja. ging niet mis. En dan ja. er gebeurt zoiets. En dan, je, je zegt net, uh, rook je even een pakje sigaretten weg? Kan ik me heel goed voorstellen als, ja. als ik iets... Uh, minder leuks meemaken in mijn leven ga ik, uh, weet ik wel, uh, soms een, een zaterdagnacht keihard dansen en heel veel drinken. Ja. Dat is voor jou wat lastig. Is er iets leuks te doen in Kabul? Nou, er is, uh, het sociale leven is natuurlijk heel erg beperkt. Hè? In uh, Afghanistan bestaan uh, geen uh, lokale cafés of discotheken nee, of bioscopen nee. of zo. En dat is vooral omdat ze bang zijn dat het opgeblazen wordt... als er zoveel mensen bij elkaar zijn. Maar er zitten natuurlijk wel heel veel journalisten... en andere buitenlanders die op een gegeven moment ook van de stress... Uh, niet meer weten wat ze moeten doen. Dus er zijn, nou, ik schat, een stuk of vijf plekken of zo in Kabul. En dat, uh, dat zijn dan soort restaurantjes, schuine cafetjes, Maar dan moet je je voorstellen, dat zit achter hele hoge muren. Dus van die betonnen muren met prikkeldraad... met mensen met mitrailleurs voor de deur. En dan mm -hmm. moet je door drie stalen deuren heen en uh, gefouilleerd worden. En als je dan binnenkomt, dan ligt dat restaurant een meter of twintig... of zo, of, of nog verder, van de straatkant af... En, uh, ja, van de eerste keer dat ik erheen heen ging dan, uh, van de hele stress om naar binnen te komen... had ik al uh, behoefte <laughs> aan een wijntje. <laughs> dus ja, en het blijft natuurlijk... Ze ja, hebben het kan wel wijn daar. Ja, maar, nee, ja. ja dat, uh, bestaat. het is officieel is het land drooggelegd. Hè? Maar ja, er zijn, uh, zijn, wel er zijn mensen die dat dus kennelijk uh, binnen weten te, te brengen. Um, en dat is op zich ook een, een, een, uh, zeggen, dat is een publiek geheim, hoor. Dus ah. ik vertel je niks uh, nieuws. Nee. Um, maar ja, het, het, het blijft natuurlijk raar. Want het is altijd zo'n plek... Uh, is een mogelijk doelwit. Dus uh, ja. je gaat er dan wel heen om te ontspannen. Maar die echte ontspanning, zoals je dat in Nederland hebt... alle zorgen van je af, leuke avond met vrienden, dat is er niet. Dus eigenlijk werk ik zeven dagen per week... en heel af en toe heb ja. je zo'n avond tussendoor. Uh, heb je vrienden daar? Ja, een paar. Uh, dus vooral westerse vrienden. <clears throat> Het is voor mij best wel moeilijk om, uh, om uh, Afghaanse vrienden te hebben. Er zijn ook twee Afghaanse meiden waar ik wel contact mee heb. Maar hun ouders weten dat bijvoorbeeld niet. Dus daar heb je het al, zo, ja, ja. Zo, zo, zo gevoelig ligt dat dus al. En die zie ik af en toe wel om te gaan eten. Maar dat is, ja, dat is vreemd. Maar eigenlijk werk jij zeven dagen per week. Ja, ja klopt. Ja. Ja. En dan ga ik zo om de tweeënhalve maanden... of zo drie maanden ga ik naar Nederland toe en uh, lekker uitrusten. Ja. Ja. ja, want dat zei je in het begin ook, dan kom je, uh, je, je moet af en toe even naar Nederland. Ja. ja, ik moet er echt af en toe uit, omdat ik anders uh, ja, dingen niet meer zie. Dat was een tijdje geleden, ook kwam ik een restaurant uitlopen. En toen zag ik in mijn ooghoek uh, zeven mannen met mitrailleurs staan. Maar ik schonk er niet echt aandacht uh, aan. En ik stapte in de taxi. En toen vroeg de fotograaf die bij me was. Dat is ook mijn vriend trouwens. Mm -hmm. die, uh, die reist vaak met mij mee. Die woont ook in Afghanistan. Ja, die, nou, die komt regelmatig langs oh. uit Nederland. En die zei: Wie waren er toch die mannen met die zeven. Hè, met die zeven mannen met die mitrailleurs? En toen moest ik echt omkijken. En realiseerde ik me dat ik ze eigenlijk niet goed had gezien. En op dat moment dacht ik: ja nou is het weer tijd om naar Nederland te gaan. Want als, er, als je in Nederland een kroeg uitkomt... en je ziet uh, mannen hè, niet in uniform... maar gewoon in burgerkleding met mitrailleurs staan... dan gaan natuurlijk alle alarmbellen bij je af. Ja, dan ja. ga je wel denken, wat is hier in Hemelsnaam aan de hand? En dat had ik dus niet meer. En dan op zo'n moment dacht ik... nou, nu moet ik echt weer even eruit om uh, te leren wat normaal is. En te leren uh, ja, om weer scherp te, te kijken. Ja, maar ook ja. om te... On uit te rusten. Ja, neem ik aan. ja zeker. Ja, ja, Nou vertelde die helaas ja. bij Paul Witteman. Um, het wordt eigenlijk de politici hier vertellen, schetsen het beeld. Het wordt langzamerhand ietsje beter. Ja. Jij hebt eigenlijk tegenovergesteld het verhaal. Het gaat alleen maar slechter. Mensen zijn moedelozer dan toen je twee jaar geleden begon, ze willen eigenlijk alleen maar weg. Ja. Dat lijkt me ook nog wel van invloed op jou zelf. Dat, ja, dat alleen is maar moedeloos zijn. Als, ik, als ik een rondje loop door Kabul, kijk, er wordt echt wel eens gelachen of zo. Maar over het algemeen zijn mensen natuurlijk heel erg depressief of neergeslagen en We hebben weinig toekomstperspectief. En ja, dat hele land is eigenlijk down, zo zou je het kunnen zeggen. En wat zou voor jou een moment zijn dat je zegt, nou, nu heb ik het wel gehad? Nou, voor mij zou een, een, een moment uh, waar we ook vaak op de redactie over praten... als ik echt uh, het gevoel heb dat ik persoonlijk heel erg bedreigd word... dat zou voor mij een, uh, toch wel een heel uh, belangrijk moment zijn... om te overwegen om ermee te stoppen. En dat is nu niet zo? Dat is nu niet zo. Ik vind je een uh, ongelooflijk stoere tante. Dankjewel. Vind je dat zelf ook? <laughs> uh, nee, valt wel mee, vind ik wel. Ja. Nathalie Wright in Het Ga Je Goed, wanneer ga je weer terug? Ik ga uh, dit weekend ga ik weer terug. Dank je wel. Dank je wel. Einde van het Willemijn programma. Veenhoven. Dus dat betekent weer wat wijze laatste woorden. We beginnen met topontwerper Hans Umbink. 23 jaar geleden was ik voor het eerst in een honkbalstadium. New York Yankees. Wat een spel. Ik moet zeggen, ik vond het schouwspel fantastisch. Maar best saai. En toch kon ik niet trotser zijn op ons honkbalteam dan vandaag. Wat een prestatie. Dan ben je blij dat je Nederlander bent. En dan de burgemeester van Groningen, Peter Reewinkel. Ik heb in mijn vakantie veel nagedacht over wat er in Nederland eigenlijk aan de hand is. Juist op duizenden kilometers afstand zie je hoe we in een opgewonden samenleving zijn veranderd... waarin weinig zelfreflectie wordt opgebracht. Een enkele keer denk ik, ach, ik word oud. Maar dan weet ik toch zeker, Nederland is geen land dat momenteel erg ten voorbeeld strekt. En dan als laatste schrijver, Kluun. Afgelopen zondag was ik in Schiedam, waar een soort kinderboekenfeest was. Ik mocht voor de ouders vermaken en in de andere zaal mocht onder andere Paul van Loon de kinderen de stuipen op het lijf jagen met zijn verhalen. En we kunnen in Nederland op een heleboel dingen niet trots zijn, maar wel dat wij het enige land ter wereld zijn waar een boekenweek en een kinderboekenweek is. Hulde! Dat was hem weer voor vandaag. Morgen dan is er geen BNN Today in verband met de voetbal. Zagreb tegen Ajax. Uh, wil je ons niet missen in de tussentijd? Ga even naar facebook.com slash Today Of gewoon via BNN um, Nou, Maak er nog een mooie avond van. Zometeen langs de lijn met Jeroen Stompors natuurlijk. Ik zag hem net nog. <laughs> Ik moest even nadenken. Veel plezier met hem. En publiek op de banken. 9e zijn al 2-0 uit. Kippenvel. Oliveira. Wordt hij de laatste nul? Ja, dat wordt hij. Aranda, kampioen del mundo. En Nederland is wereldkampioen. Wereldkampioen. Dat kleine kikkerlandje. Radio 1, Het nieuws van alle kanten.